Dit is Helene Ecker met het NOS Journaal. Justitie gaat verkeersovertreders strenger aanpakken. Minister Opstelte van Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat verschillende zogeheten hufterovertredingen... die nu nog met een boete worden afgedaan... vanaf 1 januari strafrechtelijk worden aangepakt. Met hufterovertredingen bedoelt de minister... bijvoorbeeld het negeren van een stopteken van de politie... of het negeren van een rood kruis boven de snelweg.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 Dat waren ze dus, Julius, met de opvolger van Back to the Days. Dat wat je hebt kunnen horen tussen 7 en 8 in het programma van ZFM in de avond in de avond met ZFM. Nou ja, goed, daar hoorden je dus nog de eerste single. Als het goed is, zijn we bezig om de tweede single bij ZFM erin te krijgen. Maar daar ben ik natuurlijk afhankelijk van, van iemand die uh, ja, dat ding er ook in zet. Maar diegene die ik dan tegenkom en diegene die erover gaat, die kom ik dan morgen tegen. Morgen is uh, de officiële begin van, uh, ja, min of meer de DTM. Hoewel er dan nog uh, geen activiteiten zijn op het uh, circuit, maar dan zal ik uh, die persoon tegenkomen. Ik heb een... Uh, ik uh, mag uh, mee. Het uh, is een uh, introductie, uh, daar ben ik uitgenodigd. Uh, dan mag ik gewoon mee uh, en kijken bij het uh, Mercedes-team. Dat, hopelijk, zaterdag en zondag, uh, wat... Uh, ja, deuken in een pakje boten gaat rijden. Want als ik uh, de statistieken van de TTM uh, bekijk... is het uh, ook niet al te best uh, gesteld. Goed, Haier, uh, dat is uh, Julius. Leuk nieuws over Julius. Want uh, ze gaan in uh, China een aantal optredens doen. Um, precieze aanleiding weet ik niet. Het schijnt iets uh, te maken hebben met uh, een, uh, ja, een instrumentenmaatschappij. Uh, Gitarenbouwers die uh, in China bezig zijn. En uh, die vonden de... Ja, de muziek van jullie is zo mooi dat ze hebben gevraagd van... zouden jullie dan willen komen? Nou, dat gaan ze dan ook doen. Dat is aan het begin van de komende maand, in oktober dus. En als het goed is, gaan ze dan eind van de maand oktober nog een keertje terug... om daar ook nog wat optredens te doen. Dat is een leuk nieuws. Bovendien gaat het album binnenkort toch gepresenteerd worden. En waar dat zich allemaal gaat afspelen, dat, ja, daar houden ze zich nogal een beetje erg op de vlakte... Kortom, ze houden hun kaarten tegen de borst. Dus wat dat er gaat, zou ik het ook helemaal niet weten. Goed, eh, dat bracht de tijd al op acht minuten over acht. Ik kreeg van de week... Ah ja, van de week kreeg ik. Ik moest er wel even voor betalen. Bij de firma van Steve Jobs. He, dan weet iedereen het wel over, over welke maatschappij ik het heb. Dat is dezelfde maatschappij die ook de, het nieuwe album van U2 aanbiedt aan al die gebruikers van dat uh, welbekende merk. En ik heb een album gedownload. Ja, dat was toch wel heel erg indrukwekkend. Uh, zij is ook uh, geweest bij Giel, uh, bij 3FM. Hij is uh, op een dinsdagmorgen al iets mogen doen... Uh, wat betreft haar uh, album. Zij heeft ook Mr. Marshall, want daar heb ik het over... heeft ze toen mogen laten horen. Maar inmiddels is daar een opvolger voor gekomen. En die opvolger, die heet... En dat is een hele mooie, dat is Climax. En dan krijgt Aisha Traidia waar ik het over heb. Je krijgt de hulp van Black Spade. Er staat iets voor zwarte schoppen. Ja, yeah. Wil je weten hoe het klinkt nou? Het uh, klinkt, dus, klinkt dus zo. Je zou bijna zeggen, we gaan weer terug in de tijd met C.F.M.'s antwoord. Like for you for you yeah. for you and i swear you know you i swear you know you i swear you know you man. Yeah. i swear you know you i swear you know you i swear you know your, swear you came Well, i'm kissing you got a kiss your back for the kiss in your back, Yeah, skin to skin, if you take it down In between us, she's no other way You laugh on me, maybe it's not fair Public display, well I really don't care We tied by the bad maybe you're that rare. I don't really get high, off your love Pillow teeth off, they fit like love No other love, get placed the I'm drunk until you always think of One God to you, I'll take that slap Cause you're that Dallas girl that come out of my world That Dallas earth but that fight, you're worth That Dallas queen who turned pawn to a king Yeah, who turned pawn to a king Dus Jerusa, zoals ze zich laten noemen, ze is een onafhankelijke singer-songwriter uit, uit Amsterdam, is al een tijdje bezig. En dit uh, is haar uh, werk wat, uh, waarmee ze dan hoopt uiteindelijk een beetje uh, ja, wat meer bekendheid aan haar werk te geven. Shadowland was dat, daarvoor hoorde je Climax, met uh, daarbij een bijdrage van Black Spade van uh, Aisha Traedia. Afkomstig van het album Mr. Marshall, daar heeft zij uh, dat album uitgebracht. Het is haar uh, eerste album. Uh, in 2010 heeft ze nog meegedaan aan uh, de Grote Prijs van Nederland. Uh, in haar band zat Geronimo uh, en die won toen de Muzikantenprijs. Dat was ook al heel erg uh, bijzonder wat, uh, wat dat er gaat. Um, dat, was, uh, dat waren er dus uh, twee achter elkaar. Uh, dan gaan wij weer verder met een uh, act. Uh, die is binnenkort hier uh, bij ons uh, te zien. En dat zijn de heren van Nexo Shape. 9 oktober gaan ze een uh, aantal nummers uh, spelen. Dat, gebeurt ook meteen, uh, dat is ook meteen de aanleiding. en start voor een, uh, voor een tour. Uh, en dat uh, is dan ook het nieuwe werk wat ze, wat ze willen gaan, uh, gaan brengen. Het uh, nummer wat ik nu ga draaien. Dat komt nog van het oude album af. En dat heet... Commitment, eh, dat album, en daarvan is bijvoorbeeld eh, dit nummer Ministers of Light een van de vooruitgeschoven eh, nummers. was Roger Pelgrim. Met uh, dat nummer... Uh, Roll The Dice. Uh, afkomstig uh, van het album. Zo, hallo. Dat is even niet de bedoeling dat dat uh, gebeurt. Ho, uh, oh, even. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, uh, ho, Jongens, jongens. Dit gaat, helemaal, dit gaat helemaal niet goed, jongens. Ik, uh, ik zit hem heel even, <laughs> even in de, in de versnelling. Maar ik, ik, ik vergeet gewoon het non-stop gedeelte van dit uh, apparaat uit uh, te <laughs> blazen. Dus... En uh, dan moet ik weer eventjes zo, oh, dan moet ik weer eventjes gaan zoeken. Ja, uh, dan heb ik dit en dat. En uh, dan moet ik alsnog weer het hele fijne verhaal van die Rotterdamse band er nog even bij pakken. Uh, ik was bij uh, Rogier Pogum uh, gebleven en uh, die heeft, als het goed is, uh, de hulp gehad van... Uh, Niemand minder dan Huub Reiners. En Huub Reiners is uh, de man die uh, bijvoorbeeld het, uh, het uh, verhaal van, uh, van uh, Bluff onder andere heeft uh, gedaan. Ja, ik moet even. Ik, ik zit te multitasken onder. Dat moet ik niet doen. En dat krijg je dan als er één, uh, één effect is. Dat, dat, dat er één knopje verkeerd staat. En dan zit ik gewoon met twee dingen tegelijk. En dan gaat dat dus, uh, mooi niet. Uh, ik zei dus, uh, hij heeft uh, Huub Reinders uh, als we hulp uh, gehad straks, als het goed is... Ook nog verderop in dit uh, programma een werkje van uh, een Utrechtse band die ook uh, bezig is uh, geweest met een EP. En daar hadden ze diezelfde Huub Reiners als producer. Helemaal onbekend bekend is de man niet. Uh, hij heeft ook uh, het laatste album, het uh, debuutalbum moet ik erbij zeggen, van Ghana uh, geproduceerd. En dus heeft de man ook een behoorlijke reputatie uh, daarin op te houden. Vooral ook omdat hij uh, werkte in de Wisseloort-studio. Ja, en dat is nou toch uh, een van de, de beste studio's uh, waar je maar kan, uh, kan zitten, denk ik uh, zomaar. Voordat je het weet, uh, heb je, heb je, dan heb je ook wel wat in handen, denk ik eerlijk gezegd. Maar goed, dat is even voor, uh, voor, voor mij om het even uh, wat, wat, wat, wat hier aan uh, gaat. Uh, daarvoor hoorde je trouwens. Uh, en dan moet ik eventjes weer goed uh, nadenken, want ik had, uh, ik had er twee, <laughs> twee gedraaid. Uh, dat was uh, Nexo Shape die, uh, die 9 oktober gaat komen met Ministers of Light. Uh, die twee, uh, die, uh, ja, dat nummer dat, dat staat op het uh, laatste album Commitment uh, is dat uh, terug te vinden. En uh, ja, dat, dat, uh, daar zijn ze mee bezig met een, uh, met een nieuw uh, toernee. En die trappen ze hier af op 9 oktober. Dan komen de, de mannen van Nexo Shape hier uh, naartoe. Om uh, één te spelen en twee te vertellen over dat uh, nieuwe materiaal wat ze hebben gemaakt. Dus dat uh, is dan uh, zover. Uh, nu gaan wij even wat anders doen. Uh, je hoorde hem net al uh, stiekem voorbij komen. Als het goed is heeft uh, vriend en collega Anders Sandberg uh, dit uh, gedraaid afgelopen zondag in het uh, programma uh, Zandvoort op zondag. En daar zat hij al een, denk ik in verstopt. Die heeft gezegd, joh, uh, ga hem draaien. Want uh, deze week komt hij uh, bij 3FM uh, voorbij. En inderdaad, dinsdagmorgen zat ik uh, weer uh, gewoon eventjes voor de, de radio te luisteren. En wat blijkt, inderdaad, daar zat Sue de Night in. En uh, het leuke is dat Sue uh, de Night, daar uh, zit Suus de Groot achter. Er zit een helft verhaal aan vast. Uh, laten we beginnen bij uh, 2008. Toen was zij hier en toen heeft ze ook een aantal uh, nummers uh, gespeeld. Uh, gespeeld in de zin van, ja wat moet ik erbij zeggen, uh, ze heeft uh, gespeeld uh, in de zin uh, van, uh, van John Doe's Revenge. Daar hebben we zelfs een uh, studiodeur voor uh, moeten slopen uh, uit ons oude studiopand, dat wilde te verstaan. Want uh, we konden de drummer Henning Brandt niet uh, kwijt. Nou, dat, uh, dat is uh, uiteindelijk al gebeurd. Die, die deur uh, van de studio en dat halletje... die hebben we even... Uh, min of meer zeg maar, bij de ingang neergezet. En daar hadden we Suus uh, de Groot neergezet. Die dan uh, gewoon haar uh, volume... Uh, optimaal kwijt kon... in, uh, dat, in die uitzending. En uh, het was ook wel een gedenkwaardige uitzending... moet ik erbij zeggen. Want het was... Uh, semi akoestisch nou het was uh, alsof uh, de Heineken Music Hall uh, zo hard uh, klonk het wel op het Gasthuisplein. Uh, dat uh, was uh, toen, toen kwam ze uh, wat later, kwam ze in 2010, 2011 kwam ze langs om even wat uh, nieuwe nummers uh, te laten horen. En prompt vier van die vijf nummers die werden op een gegeven moment ook nog gespeeld in de finale van de Grote Prijs van Nederland in 2011. En ja... Inmiddels heeft ze niet stilgezeten. Ze is bij HK-concerten behoorlijk wat huiskamerconcerten gegeven. Uh, ze is veel gevraagd uh, daar, uh, daardoor. Uh, heeft ook daardoor een uh, behoorlijke groep volgers uh, weten op te bouwen. En dat heeft weer uh, geresulteerd dat ze aan het schrijven is uh, geslagen... om materiaal uh, op te gaan nemen. En de band bestaat ook wel wat uit uh, wat bekende. Uh, Nana Efku cool, uh, is een van uh, de mensen die, uh, die speelt bij, het, uh, bij Apollo Road View is uh, de band van Tom Meijer en uh, Seppel Krets. Die kennen we nog uh, van, uh, niet van de Golden Zebra ik geloof ik, uh, uh, ja van, nou ja, er was een band die heette de Golden Zebra. En uh, dat, uh, dat was een band die, die meespeelde in de finale van de Rob daar wordt Daar zat hij in en toen moesten ze die naam veranderen. Ik weet niet meer precies in welke Zebra, maar uh, het, dat moest veranderd worden, omdat er al een band was. En uiteindelijk is die Seppelkretis dus opgedoken bij Polaroid View, waar hij dus speelt met die welbekende Nana F. Uh, dan op de drums is ook geen onbekende, want die hebben we ook uh, bij ons uh, in de studio gehad. Maar toen uh, als uh, bandlid van Housers. En dat is Tobias Ponsjoen, de drummer van uh, Soon A Night. Nou, uh, dan heb ik wel een beetje het uh, grote geheel wel weergegeven van. Uh, Zes uh, personen bestaat uh, de band uit, uh, waaronder Suus de Groot zelf. Uh, 22 januari gaat uh, de, het album uh, Moziek, zoals hij heet, uh, wordt hij gepresenteerd in Patronaat. Dus dat uh, kan je dan alvast in je agenda schrijven. Wat Suus uh, zei bij Giel was dat ze toch wel een, een soort moment van hype uh, wilde creëren. Nou, dat doen wij ook. Uh, uh, als je de klanken hoort dan denk je, dat lijkt wel op Running Up That Hill of Big Love van Fleetwood Mac. Ik zou zeggen, oordeel zelf. Uh, zij, Suus, dan, uh, had iets meer met Big Love. Hier is Top of Mind van Sootham Night. Waren ze? Jason Waterfall was dat. Uh, Jason Waterfalls. En het uh, trackje wat we even gedraaid hebben van uh, de heren uh, was... Dat uh, uh, is heel erg leuk. Het is de derde trek in ieder geval. Dat, uh, dat wel. Ik heb hem alleen even niet uh, gauw uh, paraat in mijn hoofd uh, zitten. Uh, heb ik hem dan hier inderdaad. Day in the Life. Zo heette het, uh, dat. Het. En het album dat heet gewoon Jason Waterfalls. Ook een band uit Utrecht. Zei hij op uh, 7 minuten over half negen. Deze 25 september. Uh, wat gaan wij de komende weken doen? Volgende week hebben we nog niks. Hebben we hebben gewoon weer een uh, reguliere uitzending met uh, alleen maar uh, gewoon wat nummers. Maar de 9 oktober, dan is het de beurt aan uh, onze vrienden van Shape. De week erop uh, komt Penelope. Ook een band uh, die uh, volgens mij uit de buurt van Rotterdam uh, komt. Uh, beetje een uh, beetje, een uh, beetje een rauwe band. Dat wel. Uh, zij gaan ook uh, over hun, uh, hun werk uh, praten. En de week erop, de 23 e dan komt Rijtse Giesbers. Een van de mensen die uh, meedeed aan de voorrondes van uh, de beste singer-songwriter van Nederland. Daar zat hij in. En hij zal naar alle waarschijnlijkheid live gaan spelen. Dus wat dat er gaat, uh, hebben we dan sowieso de 9e en de 23e oktober, hebben we gewoon uh, live uh, muziek hier, hier bij ons in de studio. Dus wat dat, uh, wat dat er gaat, kan je gewoon helemaal aan je, aan je uh, trekken gaan komen. Uh, wie ook met uh, nieuw materiaal zijn gekomen, vond ik ook wel heel erg leuk om uh, te lezen. Uh, dat is alweer, uh, geloof ik, vorige week is die uh, online gekomen, is die ook uh, op het web verschenen. The Great Beyond, zo heet... Uh, dat uh, verhaal van Halfway Station. Uh, Rikker, Korswagen en uh, Elma Plezier... die hebben wij hier ooit uh, gehad... over uh, het album wat ze toen hebben gemaakt. Dat, dat, uh, dat album wat ze, ja, waar ze min of meer... Eigenlijk, uh, de, de, het verhaal met de, de grote pers van Nederland uh, bekend zijn geworden. Moonshine, dat album... Dat dateert alweer uit 2011. Dat was het, de, dezelfde finale waar the Knight onder andere in stond. Uh, maar inmiddels hebben ze dus uh, The Great Beyond uh, gemaakt. Nou, uh, ga zelf luisteren. Je hoort het uh, onmiskenbare stemgeluid van niemand minder dan um, Elma. Place yourself. Hier zijn ze. Halfway Station. was selfish but i'll try of Transport, Stilwave Ook uh, geweest uh, nog... Uh, ik geloof ergens uh, rond de zomer... Uh, waren ze hier uh, te gast. Om te vertellen over hun EP... die ze hadden gemaakt. Uh, volgens mij heette uh, dat ook Modes of Transport. En dit was uh, de gelijknamige single... die ze toen de tijd hebben afgeleverd. Deze week zal Stilwave het uh, voorprogramma gaan uh, verzorgen... van uh, de CD-presentatie... van, jawel, Astrid. En die uh, band... die zal... Uh, aanstaande woensdag in uh, de Echo poppodium daar in Utrecht... zullen zij hun, uh, hun volgende uh, album gaan presenteren. No Map or Address, zo heet dat uh, album. En je moet lekker in een fabriek blijven werken... zoals Bouwmening dat uh, op uh, zijn Facebookpagina min of meer uh, zegt. Die dus. Uh, je moet gaan voor je dromen en dat uh, he, bewees hij uh, eigenlijk ook wel. Om een van de nummers die, uh, die hij uh, geschreven heeft destijds van, van het vorige album Box. Daar staat een uh, nummer op wat heel erg uh, nadrukkelijk daarin verwijst. Nou, uh, daarvoor hoorde je Halfway Station en The Great Beyond. Van dat, uh, van dat nummer is zelfs een, uh, een single, een vinyl single gewoon uh, te krijgen. Dat maakt het er allemaal toch wel heel erg uh, leuker op, uh, eerlijk gezegd. Uh, voor echt de, de, de, de cracks, of wat zeg ik, uh, de liefhebbers en de nerds onder ons... kun je dus gewoon die single uh, gewoon uh, krijgen... Uh, ja, krijgen. Je moet er wel voor betalen. Maar dan heb je een soorten van collectors item. In, uh, in je bezit. Dat is altijd wel erg leuk als je gewoon een singletje met zo'n uh, zo rondje, wat je, wat je er dan nog bij moet hebben, zo'n zo soortement van adapter. Want ja, uh, je had vroeger alleen maar op die platenspelers had je één klein uh, staafje in het midden. En daar kon je precies een uh, 12 inch of een uh, langspelplaat op zetten. Voor de Mensen die onder ons zeggen van... waar heeft die koper het nou over? Nou, dat waren vroeger gewoon de afspeelapparatuur waar je tegenwoordig een iPod voor hebt. Hè? Dus dat is zo'n zo apparaatje waar je een p 3 van afspeelt. Nou, vroeger deden wij dat gewoon op een spelen. Een 12 inch of een LP. En dat was dan ook 12 inch. Hè? Zo, uh, zo werkt dat uh, in, die, in die tijd. En uh, de mensen van Halfway Station dachten... goh, laten wij eens even lekker retro doen. Dus dat doen wij dan ook. The Great Beyond is dus... Niet alleen op mp3 te krijgen, maar ook op zo'n vinylplaatje. 7 inch. Leuk. Leuk. Voor de hebbers. Uh, voor de heb gewoon. Uh, iemand uit Rotterdam. Want ja, we hebben het toch over de Rotterdammers uh, vanavond. Uh, Halfway Station komt er vandaan. Maar wat dacht je van uh, bijvoorbeeld deze dame? Achter Nies schuilt Sietske Heun En zij heeft een uh, heftig uh, ja, leven achter de rug voordat zij dat uh, album ging uh, uitbrengen. Uh, de uh, New Me heet dat album. En een van die opvallende nummers die, die erop staat is deze. Die ze heeft uh, gemaakt met uh, Unorthodox. En daarachter krijgen we een Nederlandstalig uh, nummer van niemand minder dan Sam Kroon.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 Won't move at all I panic and I fall. I hear somebody call A new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 Telkens naar die jongens kijken, is het waar dat je die boys niet meer kan onderscheiden? En uh, toen was het een uh, paar weken geleden dat een uh, Pascal van de Beek... die zei op een gegeven moment van... hé hey, joh, weet je wat je eens uh, moet doen? Ik heb uh, iets uh, Nederlandstalig. Dat uh, is een jongen die het uh, best wel kan. En dat is Sam Kroon. En dat lijkt een achterneefje te zijn van Fabiana Dammers. Downtown Baby, hoorde je. Daarvoor Nervous Breakdown van uh, niemand minder dan Nisch. Uh, daarachter zei het Siets, uh, Sietske Heun... Nou, tot aan het nieuws hebben we er nog één. got to go heet dat nummer en is van het uh, album van Brechtje Sanne Lacour. Zoals ze voluit heelt, afgelopen week heeft ze die gepresenteerd in Rotterdam. Hier is got to go van het album The Keeper of The Windchanger. Of iets dergelijks.